Volgens Roemeense media zijn de drie verdachten gisteravond aangehouden in Constanta aan de Zwarte Zee. Ze zitten zeker 30 dagen vast. De drie zouden zijn aangehouden op basis van signalementen die na de roof zijn verspreid. Bij die roof op 16 oktober in Rotterdam werden zeven doeken gestolen van onder andere Picasso, Monet en Matisse vira producent Ansaldo Breda erkent dat de treinen van de fabrikant een probleem hebben met sneeuw en ijs. Dat zei een van de topmannen van de Italiaanse fabriek in een interview met de NOS. Allemaal heel erg jammer voor de reiziger, zegt de treinfabrikant uit Napels. Volgens Ansaldo Breda zijn de problemen binnen een paar dagen opgelost en zijn er geen mechanische of elektrische problemen geconstateerd.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 Dan het weer. Vanavond eerst vrij helder, maar vannacht trekken wolkenvelden over het land. Morgen blijft het droog, maar het is wel koud. Maxima tussen min 3 en min 6. Dit was het NOS Journaal. Op Tix.nl vergelijk je de laagste ticketprijzen. Maar ook beenruimte, stiptheid en kwaliteit van alle airlines. Boek snel vliegtickets waar jij van houdt op Tix.nl. Ik ben Erwin Olaf en ik vind dat mensen zich moeten kunnen ontwikkelen.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 Vandaag voerden honderden piloten in heel Europa actie... tegen de nieuwe voorstellen van het Europees Agentschap... voor de Veiligheid van de Luchtvaart. Ze maken zich zorgen over de lange werktijden. Wat zijn ze braaf en stil. Ja, maar dat is ook de bedoeling. Het is een publieksvriendelijke actie. En dit, gaat, dit gebeurt vandaag op dezelfde tijdstip in heel Europa... op de belangrijkste vliegvelden. En daar is Schiphol er één van. Uw collega's achter u ja. dragen een tekst op een spandoek. Your safety first. Ja. Minister Schultz, wake up. Dit is een Europees probleem. Dus uh, daarom dat het allemaal in het Engels ook gebeurt, ook uh, deze flyers. Ja, dat was de actie vandaag. Evert van Zol. U was een van de piloten die erbij was. Ik dacht wel, toen ik het hoorde, nou, wie raakt hier nou opgewonden van? Ja, het, het grappige is dat we. Uh, wij zijn niet van dat actievoerderige volk, om het maar zo, uh, zo te zeggen. Dus we hebben ook echt wel ons best moeten doen om, uh, om een uh, best een grote groep vandaag uh, bij elkaar uh, te krijgen. Daar was ik ook heel trots op en dat is ook echt gelukt. Uh, omdat we het, het onderwerp wel heel belangrijk uh, vinden. Maar wij zijn niet degene die daar uh, uitbundig zwaaiend met, uh, met vlaggen en leuzen dan door Schiphol uh, trekken. Nee, maar dat waarom we daar... niet eigenlijk? Waarom geen actievoerend volk, Piloot, uh, piloten? Het, het zit... Bij ons niet in de genen, op een of andere manier. Als ik daarmee naar mijn leden zou gaan, om, om dat voor te stellen... dan sta ik er echt alleen. En, en vandaag stonden we dan gelukkig niet alleen, maar met, met ongeveer 300 mensen. Dat is wat echt een indrukwekkend gezicht was. Ja, u bent voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. En uh, u maakt zich zorgen over nieuwe wetgeving. Laten we even proberen om het uh, simpel te houden. Waar bent u nou zo boos over? Ja, het, het is inderdaad heel verstandig om het simpel te houden, want het is een heel complexe materie. Het is een heel groot pakket waarvan alles in zit. Er zitten ook echt wel dingen in die wel goed zijn, maar er zitten een paar hele grote hoofdonderwerpen uh, waar we ons echt inderdaad veel zorgen over maken. Uh, eigenlijk zou je het kunnen samenvatten met, met, met twee zinnen. Is dat uh, de, de opdrachtformulering was, ga uh, gebruik maken van alles wat de wetenschappers zeggen van wat nog verantwoord is. Hoe lang kunnen mensen werken, hoe lang kunnen ze een concentratie vasthouden? Wat is nog verantwoord? En dat eigenlijk al die adviezen van die wetenschappers rechtstreeks de prullenbak in zijn gegaan op een paar belangrijke onderwerpen. Ik noem er twee. Er zijn er veel meer, maar ik noem er twee. De ene is de maximale werktijd dwars door de nacht heen. De, ja, daar de, gaat de meest, het heel erg om, hè? De meest ongelukkige tijd om te beginnen met werken: s'avonds om 11 uur, s'nachts om 1 uur. Als je al een hele tijd, eigenlijk de hele dag al wakker bent geweest en dan nog moet beginnen. Uh, is er nu een voorstel wat er ligt dat je dan ook nog eens een keer 11 uur onafgebroken uh, moet kunnen, kunnen werken? Als je laat in de middag begint, is dat bijvoorbeeld een uur of 12, van 5 uur middags tot 5 uur de volgende ochtend. met z'n tweeën in de cockpit, zonder mogelijkheid om elkaar af te lossen. Dat is te lang. De wetenschappers zeggen daar ook van: boven de 10 uur gaat je concentratievermogen dramatisch afnemen. en de kans op ongelukken gaat anders toenemen. Dus die nachtenwerkstelling is eigenlijk misschien wel het allerbelangrijkste. En een ander belangrijk hoofdprobleem wat we hebben. is de combinatie van het zitten van reserve, stand-by. Je zit thuis. Klaar om, uh, om zo snel mogelijk naar Schiphol te gaan als een collega ziek wordt. Om daar binnen een uur te kunnen zijn om met je vluchten uh, te gaan beginnen. Dat heb je dan bijvoorbeeld al zeven, acht uur achter elkaar moeten doen. Uh, er zijn mensen die daarvoor extra vroeg op moeten staan. Klaar zitten, gedoucht, uh, geschoren, uh, alles klaar om weg te gaan. En dan, en dan bellen ze? En dan bellen ze, dan moet je naar Schiphol komen. En dan kan je bijvoorbeeld vanaf 1 uur s middags... Uh, kun je nog eens een keer weer moeten werken tot drie uur s'nachts. Veertien uur onafgebroken met z'n tweeën zonder mogelijkheid om, om te rusten. Uh, uh, onafgebroken werken. Nou, die combinatie van die twee is ook veel te lang. Ja, en, en, en eigenlijk, hè, om dan toch maar even over die tijden te hebben. Ik bedoel, wat, wat voor een gevaar ziet u dan als, als dat doorgevoerd wordt, wat, wat, wat deze uh, club wil? Ja, uiteindelijk, het gevaar is eigenlijk heel simpel. Je komt dan te vermoeid aan. Uh, uh, doe daar dan ook nog even een portie slecht weer overheen. Of doe daar een portie technische problemen bij in een vliegtuig. Wat ook heel af en toe wel voorkomt. Ja, en dan, dan kun je dus een hele gevaarlijke cocktail van ingrediënten krijgen. Van vermoeide piloten, vermoeid cabinepersoneel. Uh, en mogelijke dingen die gebeuren aan dat laatste stuk van de vlucht. En ja, dat, dat kan dus uiteindelijk tot een ongeluk leiden. Ja, gaat het zover dan? Ja. Of is dit gewoon actietaal om je gelijk te krijgen? Nee, dit, dit is echt de veiligheidswetgeving waar we het over hebben. Er wordt wel eens gezegd van ja, jullie, het gaat jullie alleen maar om dat je niet te veel wilt werken. En uh, vooral veel wilt rusten en weinig wilt werken. Nou, dat soort dingen dat regelen we allemaal in onze cao's. Proberen we dat te doen. Maar dit is gewoon het veiligheidsvangnet wat onder, onder de hele operatie van de luchtvaart in heel Europa ligt. Ja, maar goed, het Europese Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart is toch ook niet gek? Die raadpleegt toch ook die wetenschappers? Ja, daar hebben ze wel naar gekeken. En dat zeggen ze ook in hun uh, conclusies nu, dat ze alles hebben meegewogen. Maar desgevraagd, als je zegt van, toon dan even later maar waar we zien... Waar het, uh, dat, het, dat het wel verantwoord is om twaalf uur midden door de nacht te werken. Daar kunnen ze blijven het antwoord op schuldig. Want de, er is zoveel ook van buitenaf gelobbyd op, uh, op, uh, op dat agentschap... dat het eigenlijk ook die commerciële belangen van die luchtvaartmaatschappijen... In een te sterke mate zijn meegenomen. Dat dat op enige manier gebeurt, dat, dat, dat is logisch. Ja, de luchtvaartmaatschappijen hebben er toch ook belang bij dat een vliegtuig gewoon in de lucht blijft. Ja, uiteraard. Maar er zitten natuurlijk ook economische afwegingen bij. En, en als je dat wat krapper zet, ja, dan zul je op een gegeven moment zul je een extra lid van dat cockpitpersoneel mee moeten gaan sturen op een lange vlucht. Ja, dat kost uiteindelijk wat extra geld. Ja, en, en zo kunnen ze misschien toch een beetje bezuinigen, zegt u? Zo zou je kunnen bezuinigen. Of in ieder geval de kosten niet, niet, niet zien oplopen. Ik denk overigens dat dat met dat oplopen van die kosten wel mee zal vallen hoor. Ik denk dat het een beetje een Argument is. Maar in ieder geval, we zitten nu voorlopig met, met een voorstel. wat ja, waar echt, echt problematische kanten aan zitten. Ja, nou, is de verkeerscommissie van het Europees Parlement. die gaat zich buigen over dat voorstel. Uh, wij spraken vandaag met Corinne Wortman, Europarlementariër. en we vroegen haar om een reactie. Ik ben wel verrast door de scherpe reactie van de piloten, want ik ken juist het Europees Veiligheidsagentschap als een agentschap wat altijd wel staat voor de veiligheid, dus de bewijslast ligt wat mij betreft bij de Europese Commissie, dat is onze wetgever, die gaat het wetgevingsvoorstel schrijven en ik vind dat wij als Europees parlement alleen maar met regels akkoord kunnen gaan, nieuwe regels, als we absolute veiligheid verzekerd is en ja, van wat ik nu hoor van de piloten, ben ik daar nog niet van overtuigd. Ja, reageert u eens. Nou, verstandige taal, denk ik. We hebben ook met andere parlementariërs in het Europees parlement gesproken. Peter van Dalen ook, een Nederlander die daar zit. is daar vicevoorzitter van die commissie. En die deelt ook onze zorg. En ook in Nederland in de, in de Kamer wordt onze zorg ook vrij breed gedeeld. En wordt in ieder geval opgeroepen aan de staatssecretaris van, van de INM in dit geval... om weer met ons in gesprek te gaan, om dat uit te leggen. Nou, dat doen we natuurlijk met heel veel plezier. Want ik denk dat we gewoon een, een, een ijzersterk verhaal hebben... Over, over die moeilijke kanten van het voorstel zoals het er nu ligt. En uiteindelijk beslissen de lidstaten wat er gebeurt in Brussel. Hè. Dus uh, dat Europese parlement heeft ook een belangrijke rol uh, te spelen. Maar ik denk nog veel belangrijker dat Nederland ook zijn verantwoordelijkheid uh, gaat nemen. En gaat zeggen van uh, geachte collega's in Europa. Wij willen uh, op een aantal van die, uh, van die punten uh, van kritiek. Willen wij nog wel eens even met elkaar uh, gaan praten om daar wat van af te halen. Maar goed, had u dan vanmiddag niet gewoon in Brussel moeten staan in plaats van op Schiphol? De collega's stonden ook in Brussel. hoor. Dus we hebben op ongeveer 15 verschillende luchthavens in, in Europa en ook in Brussel. we nou, bedoelt eigenlijk meer bij het parlement of in de Tweede Kamer ja. of waar dan ook? Ja, ook, dat, ook ik weet de weg natuurlijk helemaal niet als niet-actievoerder, of wel? Ook dat, ook dat is uh, uiteraard uh, gebeurd. Er zijn vandaag onder andere ook door onze Europese koepel in, in Brussel... Uh, zijn 100 handtekeningen overhandigd aan de Europese Commissie... van bezorgde burgers. We hebben daar een online petitie uh, voor, uh, voor gehad. Dus ook dat deel van, uh, van de beïnvloeding is... Uh, ja, daar, daar hebben we ook voor gezorgd dat dat geluid daar... Uh, naar voren is gekomen. Ja, want nog even over die 14 uur, hè? want u zegt... als je te lang uh, moet uh, werken, dan, dan is dat gevaarlijk. Want ik heb ook begrepen dat het inderdaad ook best wel vaak gebeurt... dat piloten in slaap vallen. Gebeurt dat u ook wel eens? Dat is mij ook wel eens overkomen, ja. Kijk, het vak wat ik heb is gewoon een vermoeiend vak. Dat is onderdeel van, van het vak, dat hoort er ook bij. Dus daar, daar lopen we ook niet, uh, niet van weg. Uh, wat ik net ook zei, als je, als je door de nacht heen... ook negen uur zou moeten werken, onafgebroken, is dat ook heel pittig. Maar daarvan zeggen de wetenschappers nog steeds... dat, dat is nog net wel aanvaardbaar. Ja, want dat vindt u de grens dan, die negen uur? Kijk, in Amerika hebben ze een nieuwe wetgeving. Daar zijn ze aan de veilige kant van de tien uur van de wetenschappers gaan zitten. Daar hebben ze gezegd negen uur. En in Europa kiest men voor elf tot twaalf uur. Ik zou prima kunnen leven met tien uur. Mm. Maar goed, wat gebeurt er dan als je in de lucht zit en je krijgt slaap? Ja, dan U zit achter het, hoe noemen we dat? De stuurknuppel? Ja, toch? Achter de stuurknuppel? Nou, vergelijk, in die cockpit. Het, vergelijk het met. En dan uh... zit je daar, want hoe is dat eigenlijk? Want ik zit natuurlijk zelf ook wel eens in een vliegtuig. En ik kan mijn ogen dicht doen of ik zet zo'n filmpje aan, ik vermaak me wel. maar ja. waar, waar kijk je dan eigenlijk naar? Nou, je je monitort natuurlijk het vliegtuig, je doet communicatie. Maar het is natuurlijk. Uh, de, de kruisvlucht is niet het meest spannende deel van de vlucht. Dat de kruisvlucht? Is, ja, zeg maar. Het, het gedeelte tussen de start en de landing, het lange stuk wat er soms, uh, soms tussen zit. Dat is natuurlijk niet het meest enerverende deel van de vlucht. En dan, dan is het ook lastig voor een mens... Want wij mensen zijn daar niet zo voor gemouwd. Om gewoon rustig te zitten en te kijken of alles goed gaat. Dat monitoren, dat, dat zit niet zo in onze genen. Want monitoren, wat doe je dan? Je kijkt naar de koers, je kijkt naar de hoogte, je kijkt naar de motorinstrumenten. Je doet een, een communicatie met de verkeersleiding en dat soort dingen allemaal. Relatief routinematig. Het wordt pas weer interessant en wat spannender bij de daling en de landing. Maar daar moet je dan natuurlijk uiteindelijk wel, wel klaar voor zijn. En soms heb je dan momenten. En iedereen die een, een lange autorit heeft gemaakt s'nachts, die kent het gevoel wel. Dat je op een gegeven moment je, jezelf een beetje voelt knikken. Bollen. En dat je tegen de, de, tegen de slaap aan het knokken bent. Nou is het grote voordeel wat wij als, als piloten in de cockpit hebben... dat we daar met z'n tweeën zitten. Dus je kunt daar met elkaar ook afspraken over maken. Daar is zelfs ook een procedure voor. Die hebben we geleerd van de astronauten van, van NASA... die naar de maan gingen en weer terug. En dat was nog veel langer dan de werktijden waar we het nu over hebben. En wat is die procedure dan? Die procedure is dat als je echt zegt... van nou ik ik, ik red het even niet meer. Ik moet even mijn ogen dicht doen. Dan spreek je dat met je, met je maat of uh, je collega naast je af. Uh, en je zegt van, nou god, hoe, hoe voel jij je op dit moment? Uh, hopelijk is het antwoord dan, uh, het gaat, uh, gaat best, uh, best goed. Dan zet je even een wekker, maak je wat andere aanvullende afspraken. En dan doe je even tien minuten de ogen dicht. En die, ander, en die ander dan? En die ander die neemt dan jouw taak over. Dat kan tijdens dat deel van de vlucht. Hè. Dat is niet tijdens de start en de landing, maar tijdens dat deel van de vlucht kan dat. Maar goed, die valt dan misschien ook wel in slaap in die ja, tien minuten. Dan, dan begint het problematisch te worden natuurlijk. <laughs> en, en, en wij hebben dat gevraagd, en onze collega's in Europa hebben dat ook gevraagd... komt dit voor in cockpits? Ja, dit komt voor dat in Dat ze kokpits. allebei in slaap vallen. Ja, dat komt voor. En, en, en, en dat betekent dus dat vermoeidheid en, en, en ons beroep... dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat betekent, vind ik ook weer, dat je daar ook in je wet- en regelgeving... het, het, zeg maar het fundament van, van de veiligheid daaronder... daar rekening mee moet houden. En dat betekent dat je gewoon ergens een limiet moet zetten... van tot hier en niet, en niet verder... Maar maar dat is ook geen garantie dat u bij tien uur niet in slaap valt met je, met je maat. Nee, dat is, dat is zeker geen, geen garantie. Maar het, het, het, het neemt uiteindelijk het risico wel voor een deel weg. En in ieder geval ook dat je... Hè, want zonder, ook zonder in slaap te vallen... Is gewoon aangetoond dat je na 11, 12 uur onafgebroken werken, dat je concentratievermogen, je reactievermogen en dergelijke, die nemen af. En dat is vergelijkbaar met dat, uh, dat je met 4, 5, 6 biertjes op uh, ja. in de cockpit zit. Want hoe is het afgelopen met dat vliegtuig waar ze allebei in slapen? Philippe, bedoel, hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, het, kijk, het vliegtuig zit tijdens die fase van de vlucht waar we net hadden, staat in de automatische piloot. Dus als je allebei uh, enige minuten even wegzakt, dan vliegt dat vliegtuig gewoon rechtdoor. Dus daar gebeurt niks. Maar dan ook weer, stel dat dat gebeurt en doe er dan even uh, slecht weer of een technische uh, bij. En dan kan er dus wel iets gebeuren. Uh, wij hebben het altijd over het uitbannen van risico's zoveel mogelijk. Dat is ons vak hè, in de luchtvaart. En, en dus, dit is er één van. Vermoeidheid is gewoon een risico. 15 tot 20 procent van de, van de ongelukken in de luchtvaart, daar speelt vermoeidheid een rol. 15, en, tot, 20 15 tot 20 procent? Dat is enorm veel, ja, toch? Ja, dat is veel. En dat betekent gewoon dat je in alles wat je doet... in wet- en regelgeving ook rekening moet houden met, met die factor vermoeidheid. En die zoveel mogelijk moet proberen uit te bannen. Ja, nou heb ik hier een knipseltje voor me liggen uh, van vorige week uit de Economist... waarin staat dat British Airways een proefvlucht doet met een onbemand verkeersvliegtuig. Helemaal geen uh, piloot meer in de cockpit. Ik dacht, dat is natuurlijk gewoon de oplossing. Hoef je niet meer te staken. Is alles geregeld? Uiteindelijk zal dit ook, uh, ook gebeuren. Ik denk dat het in een relatief verre toekomst uh, zal zijn. Uh, maar in het militaire uh, domein wordt veel, uh, wordt veel met onbemande vliegtuigen al gewerkt. Dat gaat ook in de burgerluchtvaart ooit gebeuren. Maar dan zijn we nog, nog vele tientallen jaren van, uh, verder uh, weg. Maar dan heb je in ieder geval geen last meer van oververmoeide vliegers. Ja, dus dit is dan toch echt wel de toekomst. Kunt u zich voorstellen dat dat echt kan? Dat het zo veilig is? Want zelfs als ze uh, met een raket naar de maan gaan... gaan er nog mensen mee? Ik bedoel, welke termijn moeten we dan denken? Ik denk minimaal 25 tot 30 jaar voordat er een generatie vliegtuigen is die daarmee gaan beginnen. Uh, he, want, want alles wat er nu nog wordt ontwikkeld, dat heeft nog gewoon twee piloten in de cockpit zitten. Ja en het is ook een kwestie van: kijk, wat, wat mensen wel weer heel goed kunnen, is, is, is creatief zijn en creatieve oplossingen voor complexe problemen bedenken. Uh, ook dingen als het weer, met onweersbuien en dergelijke. Het is een computer kun je programmeren met alles wat in het verleden zich heeft voorgedaan. En die kun je niet programmeren met iets wat zich nog nooit heeft voorgedaan. En dat, dat kunnen mensen nou juist wel weer aardigen. En dat is een belangrijk deel van ons, van ons vak. Dat het ooit gaat gebeuren, dat staat voor mij vast. Dat het, dat het om de hoek staat, absoluut niet. Maar dan bent u al met pensioen. Dan ben ik al lang met pensioen. <laughs> Goed, hoe gaat dit aflopen, denkt u? Want het ligt er nu. De piloten en het cabinepersoneel is boos. De politiek is ermee bezig. Maar wanneer wordt het duidelijk wat eruit komt? Nou, dit is een traject wat, wat, wat in 2013 gelopen gaat worden richting, richting de zomer. Uiteindelijk is de bedoeling om daar een klap op te geven in Brussel. Ik denk niet dat ze dat gaan halen. Ik denk dat het net over de zomer heen getild gaat worden. Maar mijn stellige hoop en overtuiging is, is dat... Uh, men in gaat zien dat er een paar uh, veel te scherpe randen aan zitten... dat daar aan gewerkt moet worden. Als je die eraf haalt, dan ligt er ook wel een pakket... Uh, wat uiteindelijk wel weer een goede balans heeft. En dan uh, denk ik dat iedereen zich daarin kan vinden. En dan durf ik ook weer in een vliegtuig te stappen. Dat hoop ik ook. En ik zou dat in de tussentijd <laughs> ja, Al deze vreselijke verhalen. Over... Ja, dat is altijd het lastige van dit soort verhalen. Hè. Kijk, uiteindelijk uh, is het natuurlijk wel zo... dat luchtvaart heel veilig is en blijft. Maar dat moeten we ook voor zorgen dat dat zo blijft. Hè. Ja. Dat, dat, dat moet je je wel altijd realiseren. Dat is niet automatisch. Daar moeten we altijd aan blijven werken. Evert van Zwol hoort u. Hij is voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. Dank u wel. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Tot half 9. Twee dingen. Met Alice de Bruin. Op grond van de Algemene Ouderdomswet... ...zal een pensioen worden verstrekt. Vanaf een 65ste een AOW-uitkering. De pensioenregeling zoals we die nu kennen is slecht. Langer doorwerken. Tot 67. Nederland wordt steeds grijzer. Ja, het woord viel net al even, pensioen van 65 naar 67 jaar. We moeten natuurlijk straks allemaal langer doorwerken. Maar sommige mensen trekken zich hier helemaal niets van aan. En die zit naast mij, althans een van hen. Hans van Eck, goedenavond. Goedenavond. Uh, u bent... 74. Nog net. nog net. Ja. Uh, u maakt heel laat uh, in uw leven nog een carrière-switch. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. U heeft zich omgeschold tot advocaat. U bent eigenlijk klaar om te beginnen. En nou zegt de deken van uh, de orde van advocaat in Den Bosch... dat kan niet. Hij is te oud. Dat nou, klopt niet helemaal. Ik ben nog geen advocaat. Ik ben jurist. En als je jurist bent, dan kun je advocaat worden. Dat vraagt een periode van drie jaar stage onder leiding van een patroon. En uh, om dat allemaal te mogen, moet je de goedkeuring van de orde van advocaten hebben. In dit geval heet dat dan de Raad van Toezicht in de Mos. En daar ben ik geweest en die vonden mij te oud, helaas. Ja, want wat, wat is te oud dan? Ja, dat vraag ik me ook af. Uh, laat ik zeggen, ouderdom wordt natuurlijk vaak gekoppeld aan, aan uh, verval en gebrek. En, maar alleen, dat begint niet bij iedereen op dezelfde leeftijd. Nee, u ziet er echt nog blinkend uit. Dat mag ik wel even zeggen. Het is radio. U kunt even kijken op de ja. webcam radio1.nl. Ja, nou, kom ook nog op tv, dus dan kunnen <laughs> mensen het zien. Oké, okay. ja. wanneer komt u op tv? Nou, donderdag. Oké, okay. ja. nou goed. Ja. Uh, gaan we nu zitten. Nee, nou, wij nee. zijn de eerste, ja. met Hans van Eck. Goed, maar, maar, maar toch even, hè. Uh, bedoel, u wil dat graag en daar werd gezegd u bent te oud... Maar daar hebben ze natuurlijk meer over gezegd. Niet alleen u bent te oud. Wat, wat waren de uh, argumenten? Nou, dat, dat was eigenlijk toch het hoofdargument. Er waren allerlei... een uh, beetje tendentieuze vragen van, van... hoe haal je het in je hoofd om dit nou nog te gaan doen? En Wie vroeg dat dan? De deken. Echt waar? En ook nog een mededeling... En toen had ik echt mijn mond nog niet opengedaan. Dus eventuele slechte eigenschappen van mij... die konden nog niet bekend zijn op dat moment. Heeft u de slechte eigenschappen laten zien in dat gesprek? Ik weet niet hoe ik het zou moet. nee, want voor ik, die, voor ik daar überhaupt aan toe kwam... toen was er al gezegd dat ze niet zouden medewerken... en eigenlijk sterker, ze zouden tegenwerken. En ja, dat verbaasde mij dus ook wel. En er kwam een hele uitleg waarom 70 een geaccepteerde leeftijd was. En dat geldt in een aantal vakken, maar dat geldt dus niet in de advocatuur. En dat geldt ook niet bij de, in de medische wetenschap. Dus artsen mogen ook doorgaan. En dat is ook een hele simpele reden voor. Er is een controlesysteem om te, blijven, om te kijken of je je werk nog goed doet. En dus die leeftijd mag geen criterium zijn. En hoe, en, hoe is dat afgelopen, dat gesprek met die deken? Uh, nou, dat eindigt dan uh, met uh, dag en je wacht even af tot je een brief krijgt. En daar staat in, uh, u bent afgewezen, u, mag niet in de, uh, u wordt niet toegelaten tot, uh, tot de orde en tot de opleiding daartoe. Ja. En dit het was het belangrijkste argument. Er was overigens een heel bizar argument. Tweede argument, dat mijn patroon te jong zou zijn. Patroon is degene die u dan begeleidt? Dat is degene begeleid, dat is de ervaren ja. advocaat. En normaal is de ervaren advocaat ouder dan de jonge advocaat die het moet leren. Maar hier is het omgekeerd. Hoe oud is die dan? Die was 56 en had 32 jaar ervaring als advocaat. Maar men was eigenlijk bang dat uh, hij niet in staat was om voldoende overwicht over mij te hebben. Gezien dat leeftijdsverschil. En dat is ook zo opgeschreven. Nou, dat is smullen voor de commissie Gelijke Behandeling... die nu College voor de Rechten van de Mensen heet. Want die, uh, die horen dat niet zo graag. Nee, maar heel even. Laten we even... Ja. Van de, we komen hier straks alweer op ja. terug. Maar heel even, waarom wilt u nou... U bent, u zegt nog even 74. Ja. Dat betekent dat u bijna een jaar bent waarschijnlijk. Ja. Waarom wilt u nog werken? Ik ben uh, een jaar of tien... 12 bezig geweest met de kennis van het recht die ik heb opgedaan. Want ik was ongeveer 60 toen ik, euh, ik afstudeerde. Ja, ongeveer 60. Alsof het heel normaal is. Dat u was eerst ingenieur. Hè? Ja, nou, en op uw 58e dacht hè? u. Ja, dat, dat ben, ja, <laughs> ja, precies, dat bent u. Sorry. Ja. Uh, u bent ingenieur. Ja. Maar u dacht op een gegeven moment, uh, op momenten dat mensen misschien uitkijken naar hun pensioen. Ik ga toch nog maar eens even wat anders doen. Nou, het is, het is heel lang geleden al een beetje in me gekomen dat ik dat graag wilde. En door mijn werk kwam ik toevallig in de rechtspraak terecht. In arbitrage. Dat heet particuliere rechten. Dat is dus eigenlijk beslissen over technische problemen, conflicten. En dat eindigt dan ook in een vonnis. Maar daar zitten natuurlijk in de techniek. Daar zitten technische problemen. Maar er zijn ook juridische problemen. En ik vond eigenlijk dat ik. om dat goed te doen. meer moest weten van het recht. En daarom. Ja, toen zich toevallig. De, de mogelijkheid voordeed. toen ik 758 was. Om, uh, om rechten te gaan studeren. heb ik dat gedaan. Ik had een bureau. Dat heb ik verkocht. En ja, toen had ik de tijd om dat te doen. En hoe lang heeft u erover gedaan dan? Uh, toen heb ik er een jaar of drie over gedaan. Uh, dat leek aanvankelijk langer te worden. Maar toen dacht ik, ja, als ik het tempo volg wat de Open Universiteit, waar ik dat gedaan heb, ja, dan, ben ik, uh, dan ben ik tachtig als ik klaar ben en dan heb ik er niks meer <lacht> aan. Dus nee. toen heb ik een hele planning gemaakt en daar heb ik me ook aan kunnen houden. En toen was ik in goed drie jaar uh, was ik klaar. En ik vond het overigens een verschrikkelijke interessante studie. Het, het is niet zo moeilijk. De, de worden is echt veel moeilijker. Een geloof en... ik onmiddellijk. Ik wou, alle juristen worden nu heel boos die thuis of voor je in de auto zitten te luisteren. <laughs> nou, maar ik kan me nog wel iets bij voorstellen. Nou, het is niet altijd makkelijk, maar uh, ingenieur worden is moeilijker, vind ja. ik. En als je ouder bent, heb je echt wel een voordeel. Omdat je dan toch een aantal begrippen die je nog niet hebt als je 18 bent. Die heb je wel als je, als je 50 of 60 bent. Ja, want toen was u afgestudeerd. Toen mocht u ook gelijk rechterplaatsvervanger toen, ja, zijn. Hè? Ja, dat was wat merkwaardig. Maar op grond van mijn arbitrage en mijn werkervaring... vond men dat ik voldoende ervaring had om rechterplaatsvervanger. te zijn te worden. Ja, en, uh, en, en nou uh, uh, dacht u van dan wil ik ook nog wel eens even advocaat worden op mijn nou, oude dag. dat houdt dus op als je 70 wordt. Dan, want dat, daar geldt dus echt zo'n grens en die zal nog wel eens opgetrek, opgetrokken worden. En uh, ja, dan merk je gewoon er komt minder op je af. En, en dat, wat is dat dan als er minder op je afkomt? Nou, minder werk. De, de, de, ik, was, uh, ik werkte dus als rechterplaatsvervanger. Nou, dat is echt van de ene op de andere dag afgelopen. En dat, dat brengt wel veel werk met zich mee. De zittingen zijn niet zo lang. Maar je moet een dossier bestuderen. En dat kost, dat kost echt veel tijd. En uh, als dat ineens wegvalt... Nou, en door toevallige reden vielen er ook wat andere dingen weg. Dus ik merkte, ik heb, ik heb te weinig werk. Nou, en dan kun je zeggen, ik ga iets anders doen en daar heb ik ook wel eens over gedacht ik zou het eigenlijk heel leuk vinden om een oude auto nog een keer helemaal te reviseren maar ik vond het toch leuker om met die kennis die ik had opgedaan om daarmee door te gaan en, en heeft u nooit eens gedacht van ik kan ook gewoon even op mijn luie kont gaan zitten en een boek nee. lezen of zo? nee, daar heb ik, daar heb ik wel aan gedacht maar dat, dat is die gedachte die is erin gekomen en meteen aan de andere kant weer eruit maar gegaan maar wat is dat dan? want u weet natuurlijk wel dat ja. er heel veel mensen zijn van uw leeftijd die ook het heel fijn ja. vinden dat ja. er eens een keer rust is in de tent. Nou, dat kan, maar er zijn er ook een heleboel die dat weer niet vinden... en die toch weer door willen gaan. Er zijn echt veel mensen die, die ouder zijn... en uh, die ook moeten stoppen... en die dat helemaal niet leuk vinden. Ja, nee, dat is bekend. Daar ja, ben ik er een willen. van. En bij mij slaat het misschien iets verder door gezien mijn leeftijd. Maar uh, ja, ik vind het verschrikkelijk leuk om, uh, om met dat vak nog door te gaan. Ja. En ik ben nou dus... in dat uh, begrijpt u, in procedures met de orde van advocaten verwikkeld... En op zich vind ik dat niet leuk. Maar om dat allemaal uit te zoeken. Hoe, hoe dat, dat in elkaar steekt En hoe de, de advocatenwet eruit ziet. En hoe het stagereglement. dat vind ik Daar geniet ik van. Ja, want dan heeft u weer wat te doen. Dan heb je wel wat te doen, ja. <laughs> ja. Maar goed, hoe gaat het dan verder? Want we hebben ook even gebeld met uh, Den Bos. En uh, een woordvoerder van de deken van advocaten. Uh, Jos van der, van der wijs, wijs. Die liet ons uh, vandaag weten. Het lijkt nu alsof het gaat om de leeftijd van meneer Van Eck. Maar dat is niet waar. De advocatuur is een serieus... Zaak. En in het gesprek is het beeld ontstaan dat het geen serieuze advocatenpraktijk wordt, maar een hobbyachtige praktijk. Ja. De, de, de, laat ik zo zeggen, ja, dat moet u dan aan hem vragen, waar, op grond waarvan. Ik heb wel enig idee. Uh, ik heb een keer een voorbeeld gegeven in dat gesprek... Uh, over mijn betrokkenheid bij mijn cliënten. Want die heb ik natuurlijk gelukkig nog. En, uh, Welk voorbeeld was dat dan? Nou, Dat was het voorbeeld dat ik uh, mijn telefoon altijd open heb staan. Ook op vakantie. En als ik op vakantie ben en er komt een probleem... Dan, en ik kan het oplossen, dan doe ik dat. En toen heb ik een voorbeeld gegeven... dat ik toevallig een keer aan de Riviera was. En daar kwam een probleem op me af. Van, vanuit Nederland dus. En ik heb toen inderdaad in mijn camper... en in een zwembroek... met mijn Blackberry en mijn iPad... dat probleem kunnen oplossen. En... Ik gaf dat voorbeeld om te illustreren dat ik nooit te beroerd ben om iets te doen. Maar dat werd geïnterpreteerd. Hij denkt dat als hij in de camper zit, dat je dan advocaat kunt spelen. Ja. Ja, sorry, ik lach erom. Het ja, is een ja, beetje een rare ja, situatie. Ja, maar eigenlijk natuurlijk. doe ik dat zelf ook wel. Want het is dus gewoon een interpretatie die eraan gegeven wordt. Maar die, die zijn helemaal niet aan de orde geweest. Dat was ook helemaal niet de achtergrond van het voorbeeld. Nee, hij zegt ook wel uh, dat er wel prikkelende opmerkingen over uw leeftijd zijn gemaakt. En hij gaf ja. daarbij aan dat hij dat betreurt. Ja, maar daar heb ik dan niet zoveel aan. Nee. En, uh, maar ik vond die prikkelende opmerking over die leeftijd helemaal niet zo erg. Ik vond de prikkelende opmerking die mij echt gestoord heeft. We gaan alles in het werk stellen om u de toegang tot de advocatuur te ontzeggen. En dan zeg ik, dat zijn opmerkingen die een deken zich niet kan veroorloven. En die je ook niet moet zeggen tegen Hans van Eck. En dat uh, ik moet denk niet ik. tegen Hans van Eck nee, nee, want wat gaat u nu doen? Wat, wat, wat uh, kunt nou, u nog? Ik ben uh, de volgende procedure gestart tegen de, de, de Orde van Advocaten, dus tegen de, de, de Raad van Toezicht in de Mos. En ik heb daarnaast ook nog een klacht ingediend over de deken... omdat ik vind dat die zich jegens mij niet behoorlijk gedragen heeft. Nee, en hoeveel kans maakt u nu dat het nog wat wordt? Uh, ik, ik denk dat het nog steeds dat het goed kan komen. Ja. Er zijn zo wat signalen die erop afkomen die me hoopvol stemmen. Zoals? Ik, ik denk dat we misschien toch tot een gesprek gaan komen. Voordat de, de zaken in Den Haag behandeld gaat worden. Ja, ja want u, u voelt of u ziet al wat aanwijzingen ik, daarvoor. Ik heb daar wat aanwijzingen voor. En daar wil ik eigenlijk nou liever eh, niks over zeggen. Dat nou, maakt mij wel heel nieuwsgierig. Ja, maar dan kom ik nog een keer terug. <laughs> nou goed, maar dit zegt ook wel genoeg. U ja. zegt ik krijg toch wat berichten. Eh, ik denk dat, dat er wel een gesprek, gesprek komt gaat komen. En dan kunnen we het misschien oplossen. Ja, Want anders. Stel dat het niet wordt opgelost... dan wordt u heel erg ongelukkig van het idee... dat u straks echt niet meer kunt werken? Moet ik misschien toch aan die oude auto beginnen? Ja, zoiets zal het nou, dan wel nee, worden. Nee, maar het is voorlopig niet klaar. Want ook als er uit de Algemene Raad een afwijzend besluit zou komen... dan kan ik daar weer tegen in beroep gaan. Ja. Overigens, als het een goedkeurend wordt en het is de deken onbelgevallig... kan hij daar weer in beroep gaan. Maar dat, dat laatste houdt mij dan niet tegen... Want zo'n uh, een, een beroep heeft geen schorsende werking. Dus als het nu in 4 februari goed komt, dan kan ik ook beginnen. Ja, en anders dan toch met die camper meer op pad? Ja, misschien wordt het geleidelijk aan wel een oude camper... en dan kan ik vanzelf uh, mijn oude auto restaureren. <laughs> Goed. Dank u wel voor uw komst, Hans ja. van Eck. Hij maakte op zijn oude dag nog een carrière-switch. Ging rechten studeren, was ook uh, plaatsvervangend rechter... wil nu graag advocaat worden. Maar de deken van de Orde van Advocaten in Den Bosch... heeft daar een stokje voor gestoken. Maar Hans van Eck vecht dat dus aan. Dat was Twee Dingen voor vandaag. Ga naar onze website voor meer informatie of... Twitteren, dat kan ook. hashtag tweedingen.nl. En zometeen op Radio 1, BNN Today, Willemijn. Hi, goedenavond. Hoi. We hebben een keur aan onderwerpen. We hebben het over de return of the dandy. dandy zoals Jord Kelder. We hebben het over Jocelyn die blogt over haar vader die Alzheimer heeft. Jocelyn is twintig en schrijft daar uh, uh, aangrijpend over, kan ik je zeggen. En we hebben het onder andere over Berlusconi, die een aantal mensen van zijn kieslijst heeft afgevoerd. Um, de uh, maffia gaat eraf en de ex, de dochter van de dictator, of eigenlijk de kleindochter van de dictator, die komt erop. Dat soort dingen. Allemaal na het nieuws van half negen. Hier is Rashid Finch. Mario 1 Het NOS-journaal. Vira-producent Ansaldo Breda erkent dat de treinen van de fabrikant een probleem hebben met sneeuw en ijs, zei een van de topmannen van de Italiaanse fabriek in een interview met de NOS. Volgens Ansaldo Breda zijn de problemen binnen een paar dagen opgelost. In Roemenië zijn drie mannen opgepakt die betrokken zouden zijn geweest bij de schilderijenroof uit de kunsthal in Rotterdam. Volgens de politie zijn er geen schilderijen teruggevonden. De drie zitten zeker 30 dagen vast. Bij de roof in oktober in Rotterdam werden zeven doeken gestolen. Scholen en docenten weten niet goed hoe ze met pesten moeten omgaan. Dat zegt staatssecretaris Dekker van Onderwijs. Docenten zien vaak niet dat een leerling wordt gepest. En leerlingen en ouders worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Dekker komt in maart met een plan om pesten tegen te gaan. En op Curaçao is een man van 51 opgepakt. die volgens justitie iets te maken heeft met de goudroof op het eiland. Politie heeft twee panden doorzocht en bewijsmateriaal meegenomen. Er zitten nu zeven mensen vast voor de goudroof. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 22 januari 2 over half negen. Goedenavond. Na 9 duiken we in de wereld van de dandies. Een dandies, ja, dat is een goed gestuilde man met gekleurde sokken. Heel belangrijk. Een vlinderdas. Um, Oscar Wilde, Churchill, Jort Kelder, Robert Mader, dandy. Uh, sorry, ik, ik, ik, ik was <laughs> of, jij, of jij een dandy bent, zoals Jort Kelder. Nee nee. nee, nee, nee. Ik kijk er ook heel gehoor naar. Trouwens, dat, dat moet de anderen maar bepalen, vind ik wel. Ja, ja ik, ik denk dat jij het niet bent. Nee. Uh, types als Bram Moskowitsch, uh, nee. he, dat soort types... Je het altijd voor de dag komen. Precies. Nee. Zo, daar gaan we het over hebben. Komende winter, dat is terwijl over een jaar... dan uh, loopt iedereen er zo bij als je een beetje modebewust bent. Dat na negenen. En twee jongens uh, hebben zich bij de Eindhovense politie gemeld... nadat een filmpje van ernstige mishandeling vandaag... het hele internet rond is gegaan. Je zal het misschien gezien hebben. Zo meteen hoor je er alles over. Naast mij, je kan haar zien zitten als je op radio1.nl de webcam aanklikt. Jocelyn Gordijn, zij blogt over haar vader. Goedenavond. Goedenavond. Je vader heeft Alzheimer en dat zijn hele eerlijke heftige verhalen. Zometeen vertel je er alles over. En wil je meepraten met ons? Dat kan Twitter natuurlijk. Hashtag BNN Today of via Facebook. Facebook.com slash BNN Today. En dan kan je ook Robert mee. dat moet jij meteen even doen. Dat is mooi. Gisteren het gesprek van Ermen Wennemars met oud wielrenner Danny Nelissen. Ik heb erover gehoord. Ik ga terugkijken. Het is ja. een, een behoorlijke aanvaring kan ja. ik je vertellen. Danny is woest op Ermen. Hoe, hoe laat was het ongeveer? Het was, um, ja staat gewoon op Facebook. Facebook.com slash BNN Today. Daar, okay. daar vind je ook het, het filmpje. Er zat nee, er, er een filmpje bij. Ja, nou ja, gewoon van de studio. Van webcam. de studio. Oh ja, ja. Oké, okay, prima. Um, de internationale wielrenunie die heeft jarenlang wielrenners gewaarschuwd wanneer ze verdachte bloedwaarders hadden. Die bekentenis doet oud-UCI voorzitter Heinz Verbrugge in vrij Nederland. Artikel dat morgen verschijnt. Onder de gewaarschuwde renners behoorden ook Lance Armstrong en Karsten Kroon. Verbrugge die, uh, nam het initiatief om bloedtests af te nemen... en de coureurs te waarschuwen zodra de uitslagen verdacht waren. Morgen dus in Vrij-Nederland het hele verhaal. En de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Sport... Edith Schippers die roept Nederlandse wielrenners op... om een bekentenis af te leggen als ze doping hebben gebruikt. De afgelopen week biechten al twee oud-renners van Rabobank hun misstappen op. Schippers hoopt dat dat voorbeeld door anderen wordt gevolgd. Volgens haar is dat voor de sport van groot belang. Nou, ik heb al vaker gezegd dat in de wielersport... het hoog tijd is dat de sport zijn eigen straatje grondig schoonveegt. Ik vind dat vorige week daar een, goed, een goede stap in is gezet. En natuurlijk is het aan de orde... dat Iedereen uh, is openheid van zaken geeft. Al die renners die hiermee te maken hebben. Het is ook niet voor niks dat mijn ministerie... Uh, de commissie die dit onderzoekt... Uh, van de Wieler-Unie... Uh, financieel uh, ondersteunt. En ook ondersteunt qua uh, kennis en, uh, en ervaring. De minister Schippers. Demi de Zeeuw die speelt de rest van het seizoen voor Anderlecht. De Auto international komt uh, op huurbasis over van Spartak Moskou. Waar die sinds zijn komst in 2011 vaak als reserve fungeerde. Anderlecht uh, getraind door de Nederlander John van der Brom... heeft ook. Nog een optie tot koop. De dus hij begon zijn carrière bij Go Ahead. Maar brak door bij AZ, waar hij ook het NL zelf al haalde. Twee seizoenen Ajax. En vervolgens ging hij naar het buitenland. Naar Moskou. En dus nu in België. Dat was het. Denk jij nou weer. dat het helpt dat Schipper dat doet? Ja, het, het balletje is... blijft rollen. Ja, ja. Dat is denk ik het enige. Ja, ik bedoel... Uh... Ik denk toch dat het ja. misschien ietsje meer effect heeft als Lens zo'n interview ja. doet dan als zij ja. nee. ja, We gaan het merken. Robbie Williams. Met? Een het goed, goed? intro, Call ja. Hand. I want a contact the living. Not sure I understand. This role I've been given.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 Too much life, running through my veins, going through waste. Hoi pap, over jouw Alzheimer, hè? Daar schrijf ik een blog over. Dat is een soort boek op internet dat iedereen kan lezen. Deze zin is te lezen op het weblog van de 20-jarige Josselin Gordijn. In Nederland hebben ruim een kwart miljoen mensen Alzheimer. En dat blijkt uit de cijfers die Alzheimer in Nederland begin deze maand bekend maakte. De vader van Josselin is er dus eentje van. Josselin, goedenavond. Goedenavond. Jouw vader is 67. Ja, klopt. Um, En hij heeft het al heel lang hè? Ja, ja hoe lang precies weten we niet. De diagnose heeft hij nou ongeveer zeven jaar. Waarvan ik het vijf jaar weet, of bijna zes jaar. Dus hij is een vroeg dementerende. Hij is een vroeg dementerende, ja. ja. Die zin, dus hoi pap, uh, ik uh, schrijf een blog over Alzheimer. Um, die heb je niet aan hem voorgelezen? Nee. Waarom niet? Ik denk zelf persoonlijk dat hij er eigenlijk heel weinig mee kan. Want... Um, Alzheimer is niet echt een constante ziekte. Het is niet elke dag hetzelfde. Het is elke dag heel anders. En uh, je weet elke dag niet precies wat je aan een persoon hebt. En hij weet ook elke dag niet wat wij aan hem hebben. Herkent hij jou? Ja, hij herkent mij nog wel. Dat is wel... Um, hij herkent mij zeker nog. Maar ik heb nog twee oudere zussen die erg op mij lijken. En als we alle drie in huis zijn, dan vraag ik me wel eens af of hij weet wie wie is. Ja. Maar als hij het eenmaal doorheeft, dan wel weer. Maar ik, uh, ik denk niet dat ik het hem moet vertellen. omdat. Um, kijk, ik vind het ergens wel heel erg dat ik hem niet vertel... Want het is toch mijn vader en ik schrijf ja. toch wel over hem. En het is wel heel privé wat ik schrijf. Maar ik denk dat hij zichzelf erover zou opwinden... dat hij verdrietig zou zijn, dat het te confronterend voor hem is... dat hij boos zou worden. Weet hij dat hij ziek is? Dat weten we eigenlijk niet. Hij, uh, je, je, hij weet je het, het volgens er mij niet wel. over met hem? Nee, niet ja. vaak. We zijn gisteren bijvoorbeeld naar een Alzheimercafé geweest... met mijn moeder en met hem. Maar dat was wel een van de eerste keren dat we wel echt uitspreken van God, pap, Ik heb Alzheimer en uh, ja. ja, dit is het. Um, ik heb net, ik, ik, ja, ja goed jij zit naast mij, ik heb net even jouw, vanmiddag natuurlijk jouw blog bekeken. Um, dus Het begint meteen als je naar jouw blog gaat, josselinegordijn.wordpress.com, ik zal hem straks ook op onze Twitter zetten. Um, zie je een hele indrukwekkende foto van jou en je vader. Jij kijkt naar je vader, uh, een mooi meisje ben je en je kijkt hem ja, heel liefdevol aan. Maar je vader, ik vind het best wel een heftige foto, kan je beschrijven hoe die eruit ziet? Ja, het is voor mij gewoon mijn vader, maar ik, uh, ik heb gehoord van mensen dat hij er verward uitziet en dat hij echt wordt in die camera kijkt van ja. wat is dit en wat doe ik hier en maar goed hij is hij, kijk hij is er nog wel mijn vader ik bedoel hij is niet gek of zo, maar deze foto is inderdaad wel heel typerend voor en, wat het met hem doet. Het is een beetje een een een uh, verwilderder, maar tegelijkertijd lege blik. Ja. Is dat ook hoe je hem ziet elke dag? Um, dat verschilt. Dat is echt heel moeilijk te zeggen. Het verschilt gewoon heel erg. Het is, er zijn echt momenten dat hij, dat hij, dat hij praat en dat hij, dat hij vrolijk is. En er zijn momenten dat hij echt niet uit zijn woorden kan komen... en dat hij echt apathisch voor zich uit zit te stalen. Nee. En dat wisselt zich af. Nou ben je met dit blog begonnen. Um, het was een schoolopdracht, daar hebben we het zo meteen nog even over. Um, maar jij was, je was 15 toen je het hoorde. Toen was je vader al een tijdje ziek. Je, uh, jij hebt het zelf, hij heeft een tijd uh, niet verteld. En je moeder ook niet aan jou. Jij hebt het vervolgens heel lang niet aan je omgeving verteld. Pas sinds kort, hè? pas sinds dit blog, geloof ik. Ja, so, een paar is... mensen wisten het wel, maar ja. niet zoveel. Maar ook niet aan, aan een hoop van je vriendinnen, waarom niet? Is het iets waar je je voor schaamt? Ja, ik schaamde me ervoor. Maar het is niet echt dat ik me voor schaamde. Het was, ja, ik schaam me wel voor. Voor, maar het was meer van, um, mijn vader verdient een bepaald respect. Het is mijn vader. En tegen je vader moet je opkijken. En ik wilde niet dat mensen dat respect in hem zouden verliezen. Ik vind het nog steeds heel naar als mensen tegenover mijn vader doen... alsof het een klein kind is. En ik wilde dat gewoon niet... Ik wilde het er ook gewoon niet aan toegeven. Als ik erover praatte, dan was het er. En als ik er niet over praatte, dan was ik gewoon normaal. En ik wilde normaal zijn in die tijd. Ja, je was 15. Ja, ik was ja. puber. Je, je schrijft ergens van, mensen, um, mensen zouden hem maar gek vinden. En dat was nou net precies wat ik niet wilde. Ja. Klopt. Ja. Um, even, wil je een stukje voorlezen? We hebben een stukje uitgekozen. Ja. Dat, dat eerste, korte stukje. Wat een hoerending, hè, pa, zeg ik. Doelend op het niet werkende gasfornuis. Mijn vader kijkt me aan, verbaasd. En dan lacht hij. Wat een taalgebruik, brengt hij uit, lachend. Twee jaar geleden zou deze korte conversatie er heel anders hebben uitgezien. Mijn vader had me op mijn kop gegeven, hebben gezegd dat ik zulk taalgebruik echt niet kon... En hij zou me waarschijnlijk dom hebben genoemd, of iets in die trant. Maar nu kan hij erom lachen. Na al die jaren Alzheimer is er van de werkelijke man die mijn vader ooit was... weinig over. <laughs> Dat is ook wel een beetje grappig voor een huis. Jij noemt het een hoeren ding ja. en je vader lacht. Ja. Is dit, het, is natuurlijk, het is grappig, het is ook een beetje triest. Wat wat, wat, wat, wat blijkt. Wat spreekt hier uit voor jou? Nou, er dus spreekt eigenlijk hier uit dat hij echt heel erg veranderd is, dat hij een enorme karakterverandering heeft ondergaan en dat dat uh, heel duidelijk merkbaar is. Dat hij hier nu om kan lachen en dat hij vroeger gewoon boos zou zijn geworden en hem uh, op mijn kop had gegeven. En dat is met wel meer dingen zo. Dat hij gewoon in één keer kan lachen om de gekste dingen en dat hij dat vroeger helemaal niet leuk vond. Is dat vond. dan ook? Zit je dan met je zussen, en je moeder ook heel hard mee te lachen? Of, of is het dan een beetje beschaamd van? Ja, je, je. Nee, we zitten wel te lachen daarom. Dat is wel. Uh, we kunnen er af en toe met z'n allen heel hard om lachen en we kunnen er heel hard om huilen. En dat doe je ook. Ja, maar niet waar mijn vader bij is. We zitten, ik bedoel, ja, ik, ik ben er wel eens emotioneel over natuurlijk... maar niet waar mijn vader bij is. Dat vind ik alleen maar veel te pijnlijk. En uh, dat hij dan echt in één keer band door heeft. Maar dat van... is wel heftig, hè? want je, je zit hier wel. Je zit hier op Radio 1 ja. voor heel veel duizenden mensen... te vertellen over je vader. Ja. En tegelijkertijd... Wil je niet lachen waar hij bij is, want je wil niet dat hij het merkt. Je praat wel over hem. Het is ook wel een beetje raar. Eigenlijk. Ja, daarom is het ook, dat heb ik pas ook op mijn blog uh, aan de, uh, mijn lezers gevraagd. Want wat moet ik eigenlijk, wat vinden jullie dat ik moet doen? Wat zouden jullie doen als je in mijn schoenen stond? Je vader is ziek, je schrijft over hem, maar je vertelt het niet aan hem. En dat is ook waar ik wel een beetje mee zit natuurlijk. Maar ik blijf erbij. Ik denk niet dat het meer waarde heeft. En wat, en wat waren de tips? De meeste mensen zeiden dat, uh, dat ze het niet zelf konden aanvoelen. Dat ze zeiden, jij moet het aanvoelen, jij moet kijken of hij er wat aan heeft. En um, nou ja, dat hij er wat aan heeft. Dat jij er wat aan hebt, toch? Je ja, maar het gaat nu niet alleen om mij aan. hier. Het gaat ook, het gaat ook om, om hem en wat hij. Um, kijk, andere mensen hebben wat aan mijn blog, hoop ik. <laughs> en ik heb wat aan mijn blog dat ik het kan uiten. En mijn vader, die heeft er volgens mij gewoon niks aan. Nee. Hij, hij kan er niks mee. Hij wordt alleen maar geconfronteerd met hoe het is. En dat is alleen maar veel te pijnlijk. We kunnen hem beter nou gewoon lekker rustig zijn gangetje laten gaan. En. Hij wordt er denk ik gelukkiger van als niemand het weet. En als hij denkt dat niemand het weet. Je bent op het blog begonnen voor een opdracht voor school. En toen uh, ben je erover gaan schrijven. En mer je, je merkte, ja, het werkt. Ik krijg heel veel reacties. Dat is ook de reden dat je ermee doorgaat. Ik denk het ergens wel. Maar ook omdat het uh, schrijven doet heel goed. Het maakt heel veel los in mijzelf. En um, ik heb ook het idee dat ik op deze manier het verhaal over kan brengen. Ik heb niet altijd het idee dat Alzheimer wordt begrepen door mensen. En omdat ik het nu vertel heb ik ineens het idee dat mensen het wel begrijpen... en hun best willen om het te begrijpen. En dat, dat doet gewoon heel goed. stukje begrip Ik lees nog een klein stukje voor. Het is vaak alsof ik moet kiezen. Kiezen voor mijn vader of kiezen voor mijn moeder. Als het zover komt dat mijn vader opgenomen moet worden... zal er een nieuw tijdperk aanbreken. Hoewel ik een enorme brok in mijn keel heb nu ik dit schrijf... en hoewel ik absoluut niet wil dat mijn vader opgenomen wordt... ik gun mijn moeder haar vrijheid. Ik gun mijn moeder haar leven terug. Ik zie hoe zij gevangen zit in dit bestaan. Gevangen in het strakke ritme dat de verzorging van mijn zieke vader met zich meebrengt. Zo'n mooi stukje gaat nog een heel stuk verder. Het is een mooi blog. Je bent heel eerlijk erin. Bedankt. Ja, ga door, zou ik zeggen. Ja, ik We zetten even de, de link van Josselinder blog op onze Twitter en op onze Facebook. Dan kan je hem daar vinden. Josselin, dank je wel. Bedankt. Je vindt hem dus op twitter.com slash today. Zometeen Tom Daams, oorlogsfotograaf. Je hoort hem iedere dag bij ons. Hij is in Syrië eindelijk. En zometeen hoor je in zijn dagboek wat hij vandaag heeft neergemaakt. Maar eerst nieuws uit Amerika. Het komt uh, net binnen, uh, vers van de pers. Er is een schietpartij geweest op de campus van een universiteit in Houston... in de staat Texas. De universiteit is geëvacueerd. Michiel Vos in Amerika, goedenavond. Goedenavond. Hoe ernstig is het? Nou ja, Het is altijd ernstig als het gebeurt op een universiteit, een schietpartij. Maar het is minder ernstig omdat er tot nu toe, in ieder geval, men denkt, geen doden zijn gevallen. Drie gewonden. Um, en er is, het wordt weer ernstiger omdat er twee schutters waren. En normaal is het er één. Normaal, ja, normaal. Normaal, zijn het, ja, normaal is het er één, normaal. nu zijn het er twee. Maar het lijkt er niet op dat het, zeg maar, voldoet aan de aan de, de gebruikelijke vereisten van, luister, er was een schutter... die komt de, de campus op en die heeft een plan. Dit was een ruzie die uit de hand liep waar wapens werden getrokken... en waar twee of drie mensen elkaar beschoten. Er zijn mensen gewonden gevallen, er is iemand opgepakt, die zit nu in het uh, politiebureau, die wordt ondervraagd en er is één verdachte die waarschijnlijk is gevlucht. Het is allemaal nog heel onduidelijk, dit gebeurde zeg maar minder dan twee uur geleden, het is allemaal nog heel schetsmatig, hè. wat, wat, wat uh, ooggetuigen die ook weer elkaar tegenspreken op sommige details, maar dat is wat we nu hebben, geen doden, welgewonden en waarschijnlijk een schutter die on the loose is. En één schutter dus gepakt. Um, nou, meer valt er dus nog niet over te zeggen. Even tot slot, Michiel. Het gebeurt natuurlijk allemaal net in de tijd... dat er veel te doen is over de nieuwe wapenwet... die uh, Obama laatst heeft gepresenteerd, tenminste de plannen daarvoor. Denk je dat dit invloed heeft op hoe Texas er tegenaan gaat kijken? Nou, al dit soort incidenten hebben invloed. Al dit soort incidenten maken duidelijk, want ze worden nu breder en dieper gerapporteerd door de media. Er is meer aandacht voor dit soort incidenten. Normaal hoorde je hier niet zo heel erg veel van, want er zijn geen doden gevallen. En dat valt dan in Amerika niet onder nieuws, zeg maar. Nu wel, nee, maar dat is wel zo. Ja. En nu in de, in de aanloop van die wet en de, het gesprek daarover en het debat daarover in Washington worden dit soort incidenten gemeld. En ik denk dat het allemaal ertoe bijdraagt dat men, zeg maar het publiek, maar ook mensen in Washington, de, de, de, de senatoren en leden van het huis, en de president, denken er moet iets gebeuren. En wat er dan precies moet gebeuren, wat hij allemaal heeft aangekondigd... en of dat er ook allemaal komt, dat is een tweede. Maar dat er iets gaat gebeuren, iets moet gebeuren, dat is wel duidelijk. En dat wordt geïllustreerd door vandaag. Goed, Michiel Vos, als er meer informatie is, dan komen we bij je terug. Dank je wel. Geen dank. Elisa Doolittle, back up. Nee, Matt Simons, andere plaats, with you, ook mooi.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 the other side Matt Simon's with you. Radio 1, Willemijn Veenhoven, BNN Today. Misschien heb je het wel voorbij zien komen op Facebook, op Twitter of gewoon op een nieuwsite. Het filmpje waarin een groep jongens en een Eindhovenaar van 22 volledig in elkaar trapt. Nou, Omroep Brabant liet het filmpje gisteren zien in een opsporingsprogramma en daarna werd het tienduizenden keren gedeeld op internet. Alleen al op de site van Omroep Brabant is het filmpje bijna een half miljoen keer bekeken. Met als gevolg uiteindelijk dat twee Belgische jongens zich vanmorgen hebben gemeld bij het politiebureau. En die Belgische jongens hebben bekend bij de mishandeling betrokken te zijn geweest. Jordi, Cebrian, goedenavond. Goedenavond. Woordvoerder van de politie Brabant-Oost. Um, die twee verdachten die zich hebben gemeld, twee jongens, 15 en 17 jaar oud. Zij hadden het filmpje uh, kennelijk ook gezien, of niet? Ja, daar gaan we wel vanuit. Ja. Ze hebben waarschijnlijk uh, het filmpje gezien. De uh, ouders hebben het filmpje gezien en hebben toen uh, ja, toch min of meer eieren voor hun geld gekozen. Het feit dat het filmpje door zoveel mensen inmiddels gezien was en dat het van vreselijk goede kwaliteit was. Dus ja. het was uh, ja, gewoon echt heel goed herkenbaar. Heeft hen waarschijnlijk doen besluiten om zichzelf maar aan te geven, want anders was het denk ik een kwestie van tijd geweest... ...totdat iemand hen herken had, herkend had en ja. wij zelf aangeklopt geklopt hadden. Ja. Dus, die, dus die jongens werden door hun ouders naar het bureau gebracht? Die jongens zijn onder begeleiding van de ouders naar het politiebureau in Eindhoven gebracht. En die naar zitten voorlopig nog wel even vast, neem ik aan. Ja, dat is, dat is uh, altijd bekijken. Ze zijn in ieder geval voorlopig in verzekering gesteld. Dat betekent ook gewoon dat ze de nacht bij ons doorbrengen. Uh, ja. Dat kan voor drie dagen en daarna wordt verder gekeken wat er met ze gebeurt. En hoe zit het met die andere zes jongens? Ja, die gaan wij opsporen. Daar gaan wij, uh, laat ik het zo zeggen, dat we inmiddels goede hoop hebben dat wij uh, ook hen nogal aan zullen gaan houden. En dat zal in de komende dagen duidelijk moeten worden. Jullie hebben natuurlijk wel inmiddels een idee wie dat zijn, neem ik aan. Uh, ja, goed, we hebben nou twee verdachten binnen zitten. Daarmee ja. gaan we in verhoor. We hebben uh, hele duidelijke beelden, wat ik al zei. Dus uh, ja, nogmaals, goede hoop dat we ook wel deze zes zullen aanhouden, ja. Nou is dat filmpje... Ik uh, zat vanochtend uh, in bed nog een beetje op mijn Facebook te kijken. Toen ik geloof dat ik zag, werd al, kwam hij al vier keer voorbij, denk ik. Mm -hmm. um, ongelooflijk goed bekeken is hij. Een half miljoen keer alleen al bij Omroep Brabant. Op YouTube nog duizenden keren via Facebook, nou ja, overal. Um, dan kan ik me voorstellen dat jullie worden overspoeld door tips. Ja, dat, dat valt wel mee. Um, kijk, je moet een verschil maken tussen reacties en tips. Kijk, er zijn ontzettend veel reacties geweest. En de meeste, even verontwaardigd als, als iedereen nu, uh, nu klinkt. Um, maar echt daadwerkelijke tips die ons kunnen helpen bij de opsporing. Dan hebben we het over een tiental, vijftiental. Ja. Um, dat heeft er natuurlijk ook mee te maken met het tijdstip waarop het gebeurde. Hè? De kroegen in Eindhoven waren al lang... Uh, dicht op dat moment. Het was, uh, het was uh, rustig op straat. Ja, en als je het over tips hebt, dan heb je het over echt over mensen die iets hebben gezien... Die, die informatie hebben die ons kan helpen bij het onderzoek. Ja, en dan is 10 tot 15 helemaal niet zo'n slecht aantal. Hm. Maar als je dat afzet tegen de duizenden keren dat het filmpje vergeleken, uh, ja. bekeken is... Ja, dan lijkt het in het niet te vallen. En, nou, kan ik me voorstellen, je zegt, nou ja, het, het, het 10 tot 20 tips... Het, het lijkt in het niet te vallen, maar goed, er zaten wel goede tips tussen dat je nu denkt, van uh, dat u denkt, dit gaan we dus vaker doen. Uh, ja, en het gebeurt ook vaker. Laat dat voorop staan. Hè. Ik bedoel, daar hebben wij juist uh, uh, opsporingsprogramma's... als uh, nou ja, in het regionale geval Bureau Brabant... of landelijk opsporing verzocht voor. Uh, je bent natuurlijk altijd wel afhankelijk van wat je voor materiaal hebt. Wat voor beelden je kunt laten zien. En in dit geval hadden we uiteraard het gelukt... dat het uh, om hele goede beelden ging. En uh, ja, het is een zwaar opsporingsmiddel. Daar moeten we ook rekening mee houden, omdat het gewoon heel veel, heel diep ingrijpt, ook op de privacy van verdachten... iets waar wij gewoon echt rekening mee moeten houden. Dus het zal altijd een, een, een individuele afweging blijven in ja. elke zaak... van zetten we het in of zetten we het niet in. Maar ik denk dat u in dit geval blij bent dat u het ingezet heeft. Ja, absoluut. Ja. Want het is ook echt, echt aan, aan de beelden... en. Aan, het is gruwelijk. Uh, ja, absoluut. Uh, de, de, de, dat zal ook de reden zijn dat het zo verschrikkelijk is opgepikt. Ja. Maar ik wilde eigenlijk zeggen dat de aanhoudingen zijn in dit geval ook gewoon echt te danken aan het feit dat het zo goed bekeken is, zo goed verspreid is. En uh, ja, uiteindelijk leidt dat dan toch hopelijk tot de oplossing van de zaak. Goed, wij uh, blijven het volgen en kijken hoe snel u weet uh, wie de, de andere verdachten zijn en of ze opgepakt worden. Jordi Sebrian, woordvoerder van de politie Brabant-Oost. Dank. 28 jaar oud en oorlogsfotograaf. Eindelijk is hij dan na een lange reis in Syrië aangekomen. Door hem hier iedere dag voor ons uh, houdt hij een dagboek bij van zijn ervaringen. Vandaag was hij op pad met Wiebe Abma, een Nederlandse jongen die hij toevallig heeft ontmoet en die net als Tom ook iets wil betekenen voor de mensen in Syrië. Dit is Tom Downs vanuit Aleppo serie. Gisteren hoorden jullie hoe ik uh, met moeite een slaapplek in Aleppo heb gevonden. Dankzij Wiebe Abma. Een jongen van 21 jaar die dekens uitdeelt in Aleppo aan de armen. En dus nou, het eerste wat ik me vraag. Hey, gast heb je een slaapplek voor me. <laughs> en uh, nou, dat had hij. En binnen 20 minuten uh, pikte hij me op met een aantal, uh, aantal serieërs. En uh, reden we naar zijn katiba. En katiba dat is een groep. Uh, militairen, in dit geval vrijseries legermilitairen. En er zijn heel veel katiba's verspreid in Aleppo. Ik ben ik een dagje meegegaan met uh, Wiebe Abma, om te zien hoe hij de dekens uitdeelt aan de armen. En hij gaat heel secuur oh, te oh, werken. Oh, Dat is echt een geweldige jongen die echt uh, vanuit ...idealisme, zo goed werk doet. Hij zorgt ervoor dat de dekens bij de mensen zelf terechtkomen. En niet via via. Want uiteindelijk weet je niet waar de dekens heen gaan als je het uit handen geeft. Um, dus hij gaat gewoon echt de, de flats langs. Klopt op de deuren samen met enkele vertrouwde helpers. Check hoe de situatie is. Nou, in de meeste appartementen slapen 15 mensen en ze hebben maar vijf dekens. Dus nou, dan geeft wiebe geeft ze, dus, geeft ze dan een, uh, een briefje waarop staat hoeveel dekens ze kunnen ophalen beneden bij de truck. En dan gaan ze naar beneden en dan kunnen ze dekens ophalen. En dan is iedereen blij. Ik heb gezien hoe goed werk Wiebe Verricht. En hoe hij ook er, voor, er persoonlijk voor zorgt dat het bij de mensen zelf thuis terecht komt. Dit was Tom Daan vanuit Aleppo. Een serie. Tomdames. Morgen is hij er weer. Nog steeds bij mij in de studio Jocelyn Gordijn... die een prachtig blog schrijft over haar vader die Alzheimer heeft. Wat ik me nog even afvroeg... net dat hele stuk over, um, over je moeder. Dat je in tweestrijd bent. Dat je voelt dat je moet kiezen tussen je vader en je moeder. En dat je moeder ja, m, ja, het heel zwaar heeft. Wat vind je moeder ervan? Want je bent er heel erg eerlijk over haar. Ja, ik bespreek alles voordat ik iets op de site zet. Bespreek ik alles met mijn moeder. Ze gaat het helemaal lezen en keuren. Want zonder haar kan ik niet zomaar iets opzetten. Goedgekeurd door mam's Ja, helemaal gekeurd, ja. Nogmaals, het linkje van jouw webblog. Zeer de moeite waard op onze Twitter. Twitter.com slash BNN Today. Jocelyn, dank Zometeen meer BNN Today. Eerst Rachid Finch. BNN.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 Half negen tot elf. U moet dus polsbeschermers aanschaffen. Hebt u het goed gehoord? Radio 1, het nieuws van alle kanten.